De Spaanse parlementsverkiezingen zullen met een overweldigende meerderheid worden gewonnen door de rechtse oppositiepartij Partido Popular. Dan blijkt uit de uitslag van de landelijke peiling die is gepubliceerd in de Spaanse krant El País. De Partido Popular heeft nu 154 van de 350 parlementszetels en zou er volgens de peiling zeker 40 winnen. De regerende socialisten steven af op de grootste verkiezingsnederlaag sinds 1975. Spanje wordt al geteisterd door een crisis. De huizenmarkt is in elkaar gestort en de werkloosheid ligt boven de 20 De socialisten ze zijn er niet in geslaagd om het economisch tij te doen keren. Toen sluit het weer. In het noorden zon in het zuiden nog mist. Morgenochtend opnieuw mistig. Later op de dag breekt de zon hier en daardoor. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is druk op de A22 tussen Velsen en Beverwijk. Er staan in beide richtingen files. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden in de Velsertunnel. En van Beverwijk naar Velsen is ook een ongeluk gebeurd. De weg is daardoor bij Beverwijk dicht...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 Alice alles jullie in Starkillers. Pressure, En voor Billy Joel. En we didn't start the fire. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kemmerland? Je, Je blijft op de hoogte. Tweede uur zondag in Kemmerland. En we gaan beginnen met het voetbal. We gaan naar Cherk de Blauw. Ja, waar we net bezig zijn uh, met de tweede helft. We zijn net uh, twee minuten oud. Want de roeikop van uh, DBS. Je wordt ingedraaid. En dan dus, komt die bal afgekest. Dan is de bal is niet weg. De DWS zal steeds bal bezitten. Wordt teruggelegd. Uh, komt er weer in uh, richting Stadsgebied, Gaat aan de buitenkant toe. Dan moet er aan Blumenau aan bijkomen. Komt die bal weer over die pot. Maar het is uh, Gijsje Poelgeit die hem goed weghaalt. Melvin pakt die bal op. Melvin heeft die bal aan zijn voeten. Gaat kijken van die kan. kant. Wat wil ze tegenstander al spelen? Maar dat lukt niet. het is dan, dan toch uh, Frizo de Jager aan de rechterkant die die bal heeft. Wil hem dan plaatsen naar het midden. Naar het hart uh, van, van, uh, van de verdediging van DWS. Maar er staat niemand van aan hoewel. Wederom nee, DWS bal bezit. Alles uh, van Loemenal. op een kleine ruimte. Die bal naar de buitenkant. Helemaal naar de van DWS. Dan moet daar Houken die aangaan. die aangaan. Tik die bal goed aan. Tik hem even weg bij het stoort. DWS. Wie die bal kan oppakken aan de rechterkant. Komt hier weer terug bij de nummer 11. Krijgt dan Gijs-Jan Poelwis over je. Gijs-Jan Poelwis maakt een prima slijding. En houdt die bal weer aan zijn voeten. Ga kijken waar hij hem kan plaatsen. Plaatsen Dan probeert dan wel over te bereiken. Maar dat is ondenkbaar. Is het daar DWS dat bal er op het middenveld? Gaat die bal dan in de breedte? Over de breedte? Is het daar Marcus die er goed tussen komt? En die wordt dan neergelegd midden in de cirkel. En dat betekent natuurlijk een vrije trap voor. Voor uh, Bloemenaal. Het is uh, een DWS wat uh, een beetje uh, furieus uit de startblok uh, komt eigenlijk. En weer gelijk druk te zetten op het goal van, uh, ah, van Bloemenaal. Die zo zo'n die rustig die bal gaat pakken. Gaat kijken waar hij inheen gaat trappen. Trapt hem dan de linkerkant van het veld richting Auken. Auken moet hem aannemen. In één keer ook goed aan. Even terug op Tim Zoon. Tim Jon in één keer door naar Auken. Gaat Auken stadsgebied binnen. Auken gaat schieten. En dat is een, uh, een medertje naar. Maar het was een, een goede, goede aanval van Bloemenaal. Korte 1-2. En dan snijden ze er zo erheen natuurlijk aanval uh, van DWS komt meteen opgezet worden. Dan moet maar de keuze achteraan om die bal een uh, ruimte eruit te halen. Dan moet hier ook zo. Uh, keurig aan op uh, de nummer 7 van uh, DWS. Dat betekent een ingooi. te hoogte van uh, de middelen. Het is uh, nummer 13 van uh, DWS die zich uh, daarmee gaat bemoeien. Daar is uh, Soef Fijn Dan denk ik dat is de uh, Die is een duel gaat met de nummer 9 van uh, DWS. Maar dan komt die wel aan de linkerkant. Dan is uh, Friso de jager die het dekje moet oppakken. Friso wordt er ontspeeld. Kan hij die bal voorgezetten? Komt die bal er ook? Stiftkalletje kalletje voor. En een heel link balletje. En dan is daar de 17 die de bal niet groene zijn worsten krijgt. Maar door mag gaan van het scheidsrechter. Dan komt die bal weer gezet. En is het daar Hofke die hem goed eruit komt. En is het Tim Jones die de bal oppakt. Maar die kan hem niet houden. Betekent dat DWS weer op een balbezit komt. Aan de linkerkant van het veld is het FIZO die uh, de overtreding maakt. En dan is het, mee, en dan is het uh, op het middenveld. Komt er een vijfde wordt snel nou, genomen door DWS. Moet Bart de Biedine achteraan. Bart uh, doet het goed. Raakt die bal ook maar. Nog eens DWS wil die bal krijgen. Komt die bal weer voor. En dan is daar Daan Kerkman die soeverein roept. Uh, is voor mij. En pakt hier rustig die bal we gaan kijken waar hij mee kan spelen. Plaatsen hem in één keer daarvoor uh, voor, uh, naar, uh, naar Ben Welvin. ...is het dan Melvin, die er toch op tussen komt, is het bij Bayernier komen? Melvin. Heeft nog steekje bal ballen aan, zijn IJsje voeten. Wordt er een overtreding gemaakt, de ontmelding, betekent een vrije trap voor Boekmendaal. Die gaan we nog even meenemen, op de cirkel. En is het Gijsjan die natuurlijk zal gaan trappen, of is het Tim Joon. Er zijn er meerdere bij Boekmendaal, niet een goed die goede trap in de benen hebben. Maar de haalt gelijk die bal op. En de scheidsrechter zegt tegen de spelers van DWS, wegwezen weer nu, want daar moet hij genomen worden. Het muur is allemaal achter de boer, Gein Chapeau, geest neemt uh, Soeverein die bal op, legt hem goed klaar, dan zal hem in gaan draaien. Ja. Dus Gein, geeft het centje dat hij genomen kan uh, gaan worden. De is op de rand van het zesgebied, dus Jean die trapte voor in één keer, probeert hem erin in te draaien. Maar die bal, die gaat zelf daarover het, over de bal heen, over het net heen, dat betekent dat de kans verkeken is. En dat betekent hier natuurlijk die stand van 2 tegen 0.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 Als er iets mis is met de thermostaat en dus met een explosie ontstaan problemen met seks, of zelfs seksueel afwijkend gedrag, Vrouwen vinden seks niet direct leuk of bevredigend, maar beschouwen het als een plicht. Dat blijkt dus een nieuw Engels onderzoek. Een vrouw heeft seks geen hoge prioriteit en ze dus bleven er maar weinig plezier van aan. Dat schrijft de Daily Mail. En ruim 1,8 miljoen mensen hebben zaterdag op de televisie gekeken naar de aankomst van Sinterklaas in Doordrecht. Het was daarmee, da, uh, daarmee het op twee na beste bekeken tv-programma van de zaterdag. Ik hou van Holland en Family moest de Family moesten Sinterklaas voor laten gaan. En misschien nog één apart nieuwtje. Het Connect College in het Limburgse dorp. Echt heeft een leraar van vier weken geschorst vanwege het bekijken van de website van een seksclub tijdens de les. Dan zou je denken, wat is er nou erg als je het privé doet? Nou, hij had de beamer aangezet. Is dus niet heel erg nou, weet slim. Weet je wat dat? Zat? Hij, uh, ze hadden, in de klas hadden ze iets voorgelezen, zeg maar. Ze hadden iets gedaan op de beamer. En die leraar is helemaal vergeten om de beamer uit te zetten. En tegen die ja. leerlingen zei: ga maar gewoon werken. En toen dacht hij, nou, ik verveel me, ik ga het voor mezelf doen. Dan is hij porno gaan kijken. Maar, ja. ja, het dus, was een site voor een seksclub, hè? Ja, toen heel, heel groot achter hem, op, op die beamer, kon de hele klas meegenieten. Ja, ja het, is, het, is, het is apart. En uh, hij is vier weken geschorst, dus. Hé, hey, we de de van vandaag geboren, op 13 november in 1955, de Amerikaanse actrice Whoopi Goldberg. Ken je deze nog?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 Damn is never Jullie hebben al nog heel veel, wacht, gaan we eerst nog even langs uh, check de blauw. En hier in stand 1 uh, tegen 2 geworden. Het was in de 12e minuut. Donald van Vallis uh, die die bal erin prikte. Het was een, een beetje klus aanval. En dan kom voor de voeten van Donnie van Vallis. En die scoorde hier de 1-2. Meteen een vrije trap uh, van uh, DWS. Draait je hoog in de pot eigenlijk. En het is dan uh, Melvin die hem de weg komt. Melvin op uh, Auker jager Auker jager plaatst hem terug in handverdediging verdediging. En dan is het trouwens door die opgeruimd uh, door Dennis Koes. Die probeert hem via Ozan te bereiken. Ozan die net het veld ingekomen is uh, voor Tim Jan. En dat uh, betekent dat Auker jager van uh, dan denk ik afgegaan is. En die gaat op de 10 spelen. En het is dan de bedoeling dat Dennis een samen... net komt die wel lager, Niet voor eigenlijk. En, uh, die is het aparte die het net kan weghalen. En dat betekent een hoekschop voor uh, DWS aan de rechterkant van het veld. Het is zoals zei, dus. Uh, Ozan, oh, niet het veld gekomen. Is op links positie En nou voor die hager naar het middenveld gaat. Zal die vrije trap van uh, DWS gaan komen. Zal er hoog en de ho in gaan draaien. Maar hoe we nou moeten gaan oppassen. In deze begin van die tweede helft komt die wel weer ook hoog voor. En het draaien die nummer 11. Die een uh, goed op z'n maar dus uh, om die 3 schieten we een hoog overheen, maar die stond helemaal vrij. En dat was kans, natuurlijk. Betekent de stand hier in deze wedstrijd 2 tegen 1. Oh. Doing good for mankind. Instead of being stuck way back in time. I'm just a Fool in love. Julian Verlar, Amerikaan. En hij heeft een nieuw album uitgebracht hier in Nederland Mr. Saturday Night. En um, dit liedje is nog niet, is niet een single uitgebracht, maar het is wel een heel leuk nummer. Sandy Mantle heette die. We gaan even door met het uh, volgende, Jawel hoor, de Sint.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 Heel goed nieuws. Nou, er, zijn, er komen nu uh, drukke tijden aan voor, uh, voor de dus pieten en natuurlijk voor Sinterklaas. Waar zijn jullie nu? Want nu zien jullie in de sporthal, toch? We zijn in de sporthal, uh, want er zijn heel veel kindjes die gaan allerlei proeven doen. En dan krijgen ze ook het kleine Pietendiploma. Oké, okay. ja, en dat is heel leuk. Dus er komen de nieuwe zwarte Pietjes. Dat is ook leuk, hè? Dus er komen nieuwe zwarte Pietjes bij. Ja, ja, ja, ja. Sommigen vragen of ze mee naar van je willen. Oh. Oh. Nee, vroeger gingen de kindjes wel in de zak, maar dat doen wij niet meer. Oké, okay, niet. Ja. Dat, dat is verleden tijd dus. Ja en, ja, wat, ja, en wat is er allemaal te doen in die sport al? Nou, weet je, je kan over trappetjes lopen. Uh, je kan over een baan naar boven lopen. Je moet ballen vangen. En, en allemaal leuke dingen. Oké, okay, nou, te gek. Hele drukke tijden, heel veel plezier en natuurlijk uh, maakt de kinderen blij.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 Dat hij namens jullie allemaal en namens onze Pieten, dat vindt Sinterklaas fantastisch, <laughs> dat hij ook even dit op de radio doet. Nou, helemaal te gek. Uh, Hoogpiet, dankjewel. Alsjeblieft hoor. Fijne dag, avond hè. En jullie ook hoor. Oké, okay, hoi. <laughs>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 Voor een 100% NL Award Crystal en je hoort de Golden Days. Wat is nou het verschil tussen mannen en vrouwen? Bij dames lopen tijdens tandenpoetsen door het huis. Bij mannen lopen door het huis en slaan het tandenpoetsen over. Wij lezen shampoofles onder de douche. Wij <laughs> bijna. Wij, ge wij gebruiken de shampoo zonder maar te willen weten wat erin zit. Wij lachen om ons eigen, eigen grappen wat ze verteld hebben. Wij, wij doen alsof we lachen als een vrouw een grap vertelt. We hebben geen horloge nodig. We hebben een mobiel. We kunnen een horloge. We hebben een horloge. Niet voor de sier. We, te, we kunnen een tien keer lezen zonder, zonder het te snappen. Lezen een zin gewoon één keer om het te snappen. We duwen tegen de deur op een dikke vette vent, uh, st trekken staat. Wij lachen om alle vrouwen die weer eens aan de deur trekken terwijl er duwen op staat. We vragen wat zullen we alles verstaan hebben. Bij mannen antwoorden op alles oh ja, omdat we toch niet luisteren. We haten het als de wind door onze haren door, door de warm blaast. We vinden het prima als de wind door onze haren blaast. We zien het zelfs toch niet. Tien keer per dag in de koelkast, zonder iets te eten. Als we in de koelkast kijken is dat om het biervoorraad te checken. We kunnen tien keer dezelfde film kijken. <laughs> we staan in de supermarkt voor de koeling en lopen meteen door naar de frituurafdeling. We moeten ons mobiel bellen om hem te vinden. Onze telefoon is nooit kwijt. Die zit gewoon in onze broekzak. Nou, ik ben er wel klaar mee. Dat is ongeveer het verschil tussen mannen en vrouwen. Lekker zeg Earth, Wind, and Fire en Boogie Wonderland. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Germland? Je, Je blijft op de hoogte. En we gaan naar het voetbal, we gaan naar Tjerk de Blauw. Ja. En hier is Jan ja. Steeds uh, 2-1 in, uh, in die wedstrijd. Maar um, nu uh, doet Joost ook die bal heel ver, en ver weg trappen. Dus uh, die moet gehaald gaan worden. Maar... Die stand zijn 2-1 hier. Het had ook 3-1 kunnen zijn. Want net was er een goede kopbal. En het was eerst uh, en Melvin die hem uh, goed voorzet. Toen was een paar die hem uh, erin komt. Maar die komt hem net langs de verkeerde kant van Maar DWS uh, geeft nog steeds gas om hem weer die gelijkmaker te maken. Natuurlijk is het Dennis Goes die erbij komt. En die bal dus net kan aantikken. Zo gaat hij over de zijlijn. En uh, dan komt er een ingooi voor uh, DWS. En, uh, die bal moet gaan verhaald worden. Want die ligt in de bosjes. En uh, uh, er zijn mensen ertoe om hem op te halen. Maar het schijnt dat een andere bal Dus uh, niemand uh, van al heeft natuurlijk uh, haast. ...om die bal te gaan, te gaan halen. En dat is, de, de, de, de scheidsrechter die zegt van... ...maar geen een andere, andere bal komt die er ook. En de scheidsrechter geeft een seintje dat die uh, genomen kan gaan worden. Gaan even kijken of het vaak gaat opleveren voor het doel van... Uh, ...bij kerkman, het doelman van... Nou, ...komt hier in, hoor. Hier staat DWS die wel gaat oppakken in het Zal die wel gaan voorkomen, komt die ook. Maar die gaat verder zeg maar nee, die wordt er nog aangeraakt ...door uh, Joost Hofkevols, de scheidsrechter. Dus komt er een schop voor, uh, voor DWS. <laughs> gaan even kijken want, uh, of dat we gaat opleveren voor, uh, voor uh, het doel van uh, van uh, Daan Kerkman. De nummer 6 van uh, DWS uh, die zal hem uh, gaan trappen, die ligt hem op de randvaar. En is het, uh, nee, het is de nummer 6, de nummer 10 die hem zal getrappen, dat is uh, de Iriaan, ja, die zal getrappen. De nummer 6 zal voor het do doel gaan, want hij heeft vrij verlengd. Dan moet je wachten, komt die bal er ook. Wordt dan laag ingesteld, Dan dus het die hem goed weghaalt in het vastgebied, moet hij dan doortransporteren. Doet hij net niet, komt hij wel net niet aan en uh, wordt die bal binnengehouden. Dan dus het geist die hem toch over de, over de zijlijn heen kikt en uh, dan is het uh, even wachten, er komt toch een wissel van BBS, en uh, dan hebben we hier nog uh, te spelen, een goede kleine 10 minuten met de stand natuurlijk nog steeds 2 TG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 Dan nog steeds uh, 2-1 in de wedstrijd. Komt er een veen gooien van uh, DWS. En dan moet daar uh, uh, Mark Keus haalt die bal ook weg in de verdediging. Maar is niemand van Bloemendaal voor in. Dus die bal die kan uh, teruggespeeld worden helemaal uh, naar de keeper. De keeper van DWS uh, die krapt hem ver en ver naar voren. Dan moet hij ook weer gaan koppen. Die ook tegen? die, die pakt hem met zijn goed voet aan. Kan Barney erbij komen. die kan er net niet bij komen. Maar hij is van Melvin uh, die er de dus zijkant komen. En wederom uh, zegt de scheidsrechter uh, dat het daar de spel is. Uh, die grens zegt, maar dat betekent, wederom de bal zit van DWS. Aan de rechterkant van het veld komt die bal dan van DWS. Wordt dan in de diepte gespeeld naar de rechterkant. En ineens het uh, Gijs aan Poeg heeft, die moet verdedigen. Gijsjaanpoeg is. Kijk naar die bal. En het is dan Jeroen de Dikke die in een keuren voor van Markeus. Markeus op Ozan. Ozan heeft die bal nog aan zijn voeten. Moet u gaan passen? Doet hij dan ook richting Melvin? Melvin aan de linkerkant van het veld. Heeft die bal op zijn voeten. Moet een actie actie maken Doet hij. Gaat ons in uh, stegelstander heen. Melvin uh, heeft die bal nog tegen zijn voeten. Moet u gaan paasen naar Ozan. Hoos aan de rechterkant van het veld. Kan hij hem voorzetten? Nee, kan hem niet goed voorzetten. Dus het is het doel van DVS die hem rustig kan oprapen. En die zal hem meteen uh, ver en diep gaan gooien. Goed, doet hij dan ook. En dan moet er ook die Helemaal oversteken om die bal te gaan afhalen. En dan gaat hij wel terug in de achterhoede van DWS. Dat is goed gebloeid al. Nou, maar er zal een lange bal gaan komen richting de spitsen. En is het toch Gijs Champoulgeest die die wel goed oppakt? Gijs Plaatsen we dan richting Auken. Kan Auken erbij komen? Nee, Auken kan er niet bij komen. Is het Melvin? Melvin heeft die bal aan zijn voeten. Kan hem niet behouden. Is het de nummer 6 van hier? Is het daar weer Gijs Champoulgeest? Is het Beidy? Beidy kan er ook niet bij. is het DWS. Weet erom wat de bal heeft. Dan moet Dennis Goes erbij gaan komen om die bal te gaan oppakken. En Dennis Goes heeft, heeft de tijd om die bal rustig aan te pakken. Moet gaan kijken waar hij van hem spelen, plaat het dan richting Markeus, maar die kan er niet bij komen is het toch weer DWS aan de opzet, korte combinatie is daar John de Dikke, Hier Houken. Houken met Gijsjan en dit is Dennis Goes, Dennis Lekker. Goes, die, die bal in één keer uh, ver en hard uh, over de zijlijn heen Tijdens een inval dus uh, voor uh, DWS die meteen een andere bal pakt uh, hier uit het netje vandaan en Dat mag eigenlijk niet, maar ja, dus ga je het even laten doorgaan. DWS in aanval op het doel van Moepedaal. Uh, van Moepedaal uh, moet zijn les blijven hier in de laatste paar minuten. Is het Geishan niet weer een te maken, lukt het niet. Gaat die van de stadsgebied binnen? Zo zei het Hier is de geestuil Joost Hopke, die goed weghaalt, die bal. En is het Geishan niet om hem kan gaan, gaan meespelen? Geishan, ga kijken wie hij kan spelen. Plaatsen dan hier in Oostaan. Oostaan, kan Oostaan binnenhouden? Nee, dan kan hij niet binnenhouden. ...komt wederom weer een ingooi voor uh, DWS, hier vlak volgende zelf, gezichtshalver, is dus, nummer uh, 13 die gaat gooien, dus Ozan, Ozan komt hem ook weg. En is het uh, manier die die bal uh, rustig oppakt, dan is het uh, DWS uh, van dan mag een ingooien, komt die bal weer richting uh, de verdediging, Nou, uh, richting NABO, is Auken komt. Auken kan die bal niet houden, nog een keer Auken. is het ergens goed, is het daar uh, Melvin, Melvin, kan Melvin doorgaan, Melvin heeft die bal in zijn voeten, moet dan doorgaan. En plaats het dan naar Bydie, Bydie, maak jij hem af, maak jij hem af, Bydie schiet hem er dan, dan toch in. Dan is alle zekerheid een einde. Maar uh, hij schiet hem naar. Dat betekent dat uh, DWS uh, nog steeds uh, erin kan geloven om een gelijkspel uh, weg te halen. Is het uh, de nummer drie van uh, DWS uh, die die bal in zijn voeten heeft. Sergio Trussel zal hem diep gaan spelen. Komt die bal ook diep richting het hart van de verdediging van Moemedaal. Uh, maar dan is dat Markeus die die bal rustig kan oppakken. Moet het dan plaatsen naar Ozan. Ozan plaats hem dan naar Dennis Goes. Dennis Goes kan er niet bij komen. En dan is het daar uh, is het, uh, DWS uh, wat nog steeds uh, heel snel uh, erin uh, wel gaat ophalen. DWS, bal aan zijn voeten is is maar de keuze in overtreding maakt, een beetje, een beetje op de ramp van het stadgebied. Moeten we daar op gaan letten, want uh, heel de DWS komt natuurlijk uh, naar voren. En dan uh, moeten we even kijken, want dit, is, uh, dit kan gevaarlijk zijn. Voor het doel van uh, Daan Kerkman. Ozan moet afstand nemen, zegt de scheidsrechter. Wel zal erin gedraaid worden, komt hij er ook. Aan de rechterkant van hetzelfde. Moet je roeren om dit te krijgen wegkomen? Hij doet het ook. En elke jaar weer weer door te plaatsen, maar dat kan niet. Is toch weer DWS een bal er zit. Richting 16 meter lijn. En ze worden acties gemaakt. Dan moet je oppassen dat je dus niet. Uh, en dan wordt die bal aangeklutst. En is het Ozan die erbij moet komen. Ozan heeft die eens moeten. Moet hem weg gaan trappen. Doet hij dat niet. En dan raakt hij dan toch nog aan. En dan is het erin gooien voor, uh, voor DWS, aan de linkerkant uh, van het veld, bij de hoekvlag. De bal wordt snel genomen, zal erin gegooid worden, nee wordt er niet gegooid. Uh, DWS probeert er nog steeds uh, voetballend op te lossen, dan moet je de Dikke naar die man toe. Je de Dikke haalt die bal goed weg, en is het bij die bal aan zijn voet heeft. Baydie, ziet wel Melvin aan de linkerkant van het veld, die kan hij niet bereiken. Is die doelman van DWS uh, weer die de ballen uh, kan oppakken meteen weer in hetzelfde kan gaan brengen, aan de rechterkant voor hetzelfde, is de het DWS die je allemaal krok gezet, is het bij die hard op de verdediging van DWS, zo doen we blijft die bal nog achterin hangen, maar dan zal hij nu lang en diep gaan komen, richting de spitsen, en dan moet Joost Hofke assistentie weer in, nee, het is dus Dennis Goes, die die bal goed eroverheen gaat plaatsen, en dat betekent natuurlijk uh, tijd eventjes voor, uh, voor uh, Bloemendaal. Ja, speler van DWS. Hier vlak rond zicht, gezichtveld die gaat gooien. Gooi hem even terug in de verdediging. Je moet Melvin druk gaan zetten. Melvin zet ook druk. Plaats hem dan op die keeper. Dan moet Melvin druk gaan zetten op die keeper. Die keeper van DWS, zwart op de middellijn. Om dus extra druk te gaan zetten op het doel van uh, Bloemendaal. En DWS aan de rechterkant van het veld. heeft die bal. Jeroen de Dikke, die haalt die bal weg. Dat kost weer tijd voor Bloemendaal. Toch is het ingooien voor uh, DWS. rechterkant van het veld. Blomendaal staat een beetje onder druk in die laatste minuten natuurlijk, maar we moeten hem weer zien weg te houden. En is het daar wederom, is het daar Blomendaal, die die bal uh, wegkomt. En dan komt er nog een wissel aan voor, uh, aan de Blomendaalzijde. En is het bij die dieren afgaat, en dan komt uh, Koen er nog uh, erbij voor, de, voor één of twee, uh, twee minuten. En dan, uh, dan is het hier gebeurd. Uh, ik neem even een klein slot later uh, om even een beetje... Dat kan elk moment gebeurd zijn hier natuurlijk in die wedstrijd. Dus ga je zeggen, ze moet de moekehouding even bijhouden. Ik heb het al drie minuten over tijd. Maar er is een klein beetje blessure tijd natuurlijk bij geweest. Dat betekent dat waar die, eh, -die eraf gehaald wordt. En dat komt weer hier de laatste minuten dus. Eh, men erbij komt eh, om dus eh, nog een, een beetje extra tijdwinst eh, te gaan halen in deze, in deze wedstrijd hier. Het is dus, eh, nu kunnen die ingeoien genomen gaan worden naar de rechterkant van het veld... Eh, en het is uh, de stijl die nog niet op zijn gaat kijken. Komt hij voor naar Broem? Nou, is het Jeroen de Dikke? Jeroen de Dikke heeft die bal eens goed. De plaatsen van naar en Die kan er net niet bij komen. Betekent dat die bal over de zijlijn heen gaat. En dat er een ingooi genomen kan worden voor uh, DWS. Verhoogde van de middenlijn. Die wordt snel genomen de DWS. Moet Jeroen de Dikke daarvoor tegen het werk gaan doen. Doet hij ook goed. Maar dan moet Markeus die bal gaan veroveren. Dan mag hij je Marcus kan er net niet bij komen. En is daar Koen Beeren. Die probeert uh, actie te maken. En uh, legt dan uh, zijn medespeler neer op de tegenstander hier in, in de middencirkel, is het doelman van, van DWS die helemaal in de middencirkel staat om die bal uh, te gaan, uh, gaan, uh, gaan trainen, plaats hem ook, en plaatsen we richting het hart van de verdediging, en is dat nou Dennis Goes die goed bij komt en meteen die bal in één keer weggetransporteerd, helemaal op de middenlijn weer, maar die bal vandaag dan komt die bal weer voor het doel, is Toza niet, die bal is goed, kijk, en dat is het einde, dat betekent 2-1 min, voor Roemendaal in deze wedstrijd.